Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl.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 De balken kraakten en uh, ik heb niet achterom gekeken verder. Was bij de NOS. Mogelijk heeft de sneeuw een rol gespeeld. Het pand was pas sinds twee jaar open. In de winkelcentrum in Nijmegen is iemand aangevallen... door een man met een hakbel, meldt het AD. Het slachtoffer raakte erbij gewond. Hij was met zijn gezin boodschappen aan het doen... toen hij ruzie kreeg met de man met de bel...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 We hadden drie vrachten besteld. Maandag kregen wij het bericht van: nou, we kunnen één vrachtje brengen, maar de andere twee eh, hebben we niet. Want we kunnen niet vooruit. In Drenthe worden sommige provinciale wegen zelfs afgesloten, totdat daar weer kan worden gestrooid. Ja, en dan is er weer nieuws over de sport schansspringen. Vorig jaar was er nog gedoe rond de skipakken. Die waren door atleten gemanipuleerd om zo beter en verder te kunnen springen. Maar er is een nieuwe rel, Lars. Oh. Ja. Volgens Duitse media zouden atleten nu hun penis laten vergroten met injecties. Zo. Hierdoor krijgen ze een groter pak. En met een groter pak ja, ja. zou je iets verder kunnen vliegen. Oh ja. Nou, de ja. sportbond onderzoekt nu of de pakken voortaan anders kunnen worden gemeten. Ja, dus is eigenlijk de zwans de... Nou goed, <lacht> sorry hoor. Ja, sorry, ik moest het, ja. Ga maar, ja, ik ja. Moet het door. Goed. Het... Ja. Euh... Het weer van Weerplaza het kan vriezen, kan dooien. Vanavond zijn er sneeuwbuien. De temperatuur ligt rond of net boven het vriespunt. Morgen is het zo goed als droog ja. bij 0 tot 4 graden. Excuses daarvoor. Eh uh... <laughs> springen. Ja, het zal springen. Ja. Uh, verkeersinformatie. Nee, het is rustig op de weg. Geen files, geen flitsers. Ja hoor, onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok, weer meespelen? Stuur nog even snel het woord slee in de Q-music-app.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 Toe en zee. With the eyes closed. Sabrina. Hey, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Wij gaan zo meteen een uh, nieuw potje Knok tegen de Klok spelen. Daar kun je ja, een lekker het. zakcentje mee verdienen. Sabrina, ik ben toch even benieuwd. Als je wat wint, wat ga je ermee doen? Wij hebben met de meiden afgesproken, als we geld gaan winnen... dan willen we kijken of we bij jullie artiesten kunnen slapen met de Foute Party. Lekker met de meiden. Ja, zeker. <laughs> Lekker met de meiden. Oh, wacht even, sorry. Wacht, heel even, even terug. <laughs> Jij gaat dus met een groep vriendinnen, denk ik... ga je naar de Foute Party Uiteraard. in, uh, ik wou zeggen de Braavond het is nee, de, de big one, het is in het Philips Stadion. Precies. In Eindhoven. En dan moet er een hotelletje ja. geregeld worden... maar dan specifiek ja. het hotel waar de artiesten slapen. Ja, dat lijkt me super. Weet, weet, jij onder, weet jij waar ze slapen dan, of niet? Heb je, nee, dat nee, was het ook feest. Nee, ah, dat is nee, zit niet. ik niet in de materie. Nee, nee. ja, ik, ik, ik zou het graag willen vertellen, maar ik weet het ook niet. Um, ja, dat wil graag dus jammer. Oké, okay, dan nemen we even de line-up door. Op het podium Mel C, oftewel Sporty Spice... Banger Boys, yeah. uh, 3 K3, uh, we hebben ook nog uh, Toybox, Mental Tio, Chris Cross Amsterdam, Rolf Sanchez, Marco Schuitmaker, Samen Welter, Gersper Zeg en Chaotic. Zeg je Ik, van al... super. Ik ga lekker tegen Mental Tio aan liggen. Of wat, uh, ze... wat, wat, is het, wat is het plan, Sabrina? Bij... Waarom, bij welke artiest wil je graag liggen? wij uh, nou, liggen wordt misschien een beetje ruzie, dan wel thuis. Dat natuurlijk wel maar met, met de vrouwen. Hetzelfde hotel. In het ja, hetzelfde hey. hotel? Ja, maar dan bij 3T. 3T, ja oké. Okay. Ja. Ja, je, pakt het, je gaat gelijk hoger de boom zitten, begrijp ik. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ik ja, snap het ook helemaal. Nou, uh, ik vind het een mooi doel om voor te gaan spelen. Knok! Knok tegen de klok. We gaan dus spelen voor een hotelkamertje in hetzelfde hotel als 3T. Um, ja. Nou, helemaal leuk, hè, Sabrina. Uh, het werkt als volgt. Knok tegen de klok. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. beter laat? En dat is wel uh, de harde kant van dit spel. Dan win je helemaal niks. Dus ja, timing hotel. is dan <lacht> geen hotel. Of misschien wel een hotel, maar dan moet je zelf betalen. Ja, precies. Gaan we het best doen. doen. Ik, ik uh, wens dus je, Sabrina, sorry. heel veel succes. Daar ga je. Thank you. 16 euro, 38 euro, 52 euro, 80 euro, 109 euro. Stop. 109 euro kan je over het algemeen nog wel nou, misschien net een hotelkamertje van uh, betalen, denk ik. 109. Ik kan het zeggen, dat scheelt, toch, dat scheelt toch een heel stuk. Ja, <laughs> lekker hoor. 109 euro, Sabrina. Dat geld gaan we naar je overmaken. We gaan natuurlijk wel even luisteren of je misschien een heel hotel had kunnen afhuren. Oh, dat had wel geweest. Dat had toch lekker geweest, maar ja. 123 euro. 123 euro. Toch even kijken tot hoe ver die had gegaan. 204 euro. Zo. Au, Auw. Auw. 204. Gaat hij nog verder? Ik weet het niet. 220 euro. Ja. Waar stopt dit? 279 euro. Oh, hemeltje? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. 340 euro. Oké. Okay. Oma, oma. Ja, nee, we moeten. De, de gifbeker moet. 399 euro. 399 euro. Zitten we al wow. op? Ja, en daar was het echt um, klaar. Ja, had... Nou, zoveel getild dat ik niet gehad, hoor. Nee, maar, oh. ja, dan had je ook wel echt uh, stalen zenuwen moeten hebben. Maar je ja, ja. zat echt een hoop in vanavond. oei, oei, oei. Het zat er heel veel in. Ja, ja 399 euro en uh, mooie 109 euro heb jij eruit gesleept. En dat gaan we zo snel mogelijk naar je overmaken. Sabrina, ik, ik wens ben jou er wel heel blij aanhouden. mee. En ik, zie je op, ik zie je op de foute party, de big one. Yes, zeker. tot dan. Tot dan. Morgenavond bij Joost en bij mij, een nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je dus kans op een extra zakcentje. Zometeen Afrojack, Ello Black, In My World. Het is Shaggy en Mohambi, I Need Your Love. in the dark wishing I could hold you now In My World, met je muziek. Ja, dan ga ik nu eventjes... Uh, even mijn rust pakken. Tijd om mijn innerlijke Lieke van Lexmond te chaddelen. Ik ben voor heel even... even een uh, moon sister. Ik ben ook even lekker bij gaan zitten. Ik heb hier namelijk een... ik wil zeggen prachtige steen... Uh, voor me liggen. Het is een uh, opalietsteen. Opaliet. Een beetje, hoe moet ik het opschrijven, een glasachtige steen, ovaalvormig. Ja, het is ook een, een hele bijzondere steen, is het. Die steen verlicht namelijk depressie, vermindert agressief gedrag... en uh, heeft zelfs een positieve werking op de longen. Ja, die steen versterkt ook het innerlijke wezen, zo ook bij griep en verkoudheid. Het is toch lekker in deze dagen? Griep en verkoudheid heerst toch een beetje... Ja, en dan denk je... Is dat alles? Nee, zeker niet. Deze opalietsteen... heeft ook een sterke werking... op de zesde... en de zevende chakra. Ja. Oftewel je derde oog... en je kruin. Nou, dan nou weet ik wel waar mijn kruin zit... maar mijn derde, mijn, derde, mijn, derde oog, mijn derde oog... waar zit je derde oog? Goed, ik val even uit mijn rol. Ik heb het dus over opaliet... Of in het Engels, Opa Light. Ja, Taylor Swift maakte daar een liedje over. En die hoor je nu. I had a bad habit. Of missing lovers past. My brother used to call it. Eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was home. Q. het getoende woord. Vanaf uh, volgende week maandag mogen we hier bij Q Music... alle Q DJ's het woord beetje, beetje, B-double-E-T-J-E... -E, beetje niet meer zeggen. Doen we dat toch? En jij drukt op de rode knop in de Q Music app... dan maak je kans op 500 euro per keer. Dat kan aardig oplopen. Uh, vorig jaar stond Matty bovenaan, The War of Shame. Hij zei het verboden woord toen het vaakst 18 keer. Jemig. Uh, om dit jaar een beetje te helpen... hebben we met alle QDJ's uh, iets uh, bedacht. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. We hem echt even helpen. En ook Olivia Dien komt eraan, meen hij niet. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki.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 Waar je touwen echt perkt, String. Lars boelen. Kelvin Harris en Lipa One Kiss. Hoi, zo naar Olivia Dean. man niet. Q sounds with you. Tot me tot me, talk to me, talk to me. Looks like Tot making a Music. Dan ga ik nu uh, Roxy Dekker draaien en loser en over losers gesproken. Het vertoonde woord. zegt de naam Matty Valkje iets. <laughs> ja, hij stond uh, vorig jaar bovenaan de uh, Wall of Shame. Vanaf volgende week maandag mogen alle QDJ's djs het woord beetje niet zeggen. Doen we het toch? Druk dan op de rode knop in de Q-app. Maak je kans op 500 euro per keer. Ja, degene die vorig jaar dat het vaakst deed het verboden woord zeggen... was uh, Mamatti Matti. Hij zei uh, het verboden woord toen namelijk 18 keer. 18 keer. En daarom willen we hem als QDJ's gezamenlijk... hem dit jaar een handje helpen. En dus is het idee gekomen dat jij een joker krijgt dit jaar... En die joker die kun jij inzetten op het moment dat jij denkt... het wordt me echt eventjes te veel. Ja. Dan zet jij deze persoon in. Deze persoon gaat dan een uur op jouw plek zitten... Dus ik blijf gewoon zitten, maar deze persoon gaat dan een uur op jouw plek. Ik krijg een levende joker. Levende joker. Jouw joker, Matty, is... Ja, goeiemorgen, hallo. Hey Bram. <laughs> ja, wauw. Ja. Ja. Ach, hier spreekt de joker. Ja, Bram Krikken, die je normaal gesproken in het weekend van Q-Music hoort... is de joker voor Matty volgende week. Dan spelen we het verboden woord. En dat is Beetje. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor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 kwart voor 12 geweest. Zometeen begint een nieuwe dag. Officieel is het dan 8 januari 2026. En bij Key Music beginnen we de dag niet goed, maar fout te doen. met een liedje uit het foute uur. Daar dacht ik, ja, we hadden natuurlijk vandaag code oranje. Het was, uh, het, het was verschrikkelijk. Qua sneeuw, laten we eerlijk zijn. Het was echt niet te doen. Ik heb nog op mijn. Ik, ik, ja, ik heb thuis een uitbouw. Dat uh, is dus een stukje plat dak. Op een gegeven moment zag ik de buurman, die heeft dat ook. Zag ik helemaal als een uitbouw sneeuwvrij maken... Blijkbaar omdat het dan te zwaar wordt of zo op dat platte dak. Ja, toch een beetje kudde gedrag heb ik het ook zo aan het doen. Wat een, een pokkenwerk is dat. Nou goed. Um, ik dacht, we doen even uh, een wintergerelateerde uh, foute start. Dus gewoon leuke wintergerelateerde liedjes uit het foute U. Ik heb er drie voor je uitgezocht. En jij mag bepalen welke ik zo voor je ga draaien. Wordt het de Demi Lovato. Let it go. Of ga je voor snow en informer. Wat duidelijk, is Snow? Of ga je voor Vanilla Ice en Ice Ice Baby? Stemmen op je favoriet kan vanaf nu. De poll die loopt in de Q Music App. En dat nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Kom maar door.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 Pop en I believe. Zometeen beginnen we de nieuwe dag bij Je Muziek. Niet goed maar fout. Daarom kon je kiezen tussen drie wintergerelateerde liedjes uit het foute uur. Je kon kiezen tussen Demi Lovato en Let It Go van Frozen, uh, Snow Informer en Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Nou, er is een duidelijke winnaar uitkomen rollen. Opgestemd door onder andere Melanie, Ilse, Nicole, Wouter, Jalen, Floor, Dominique. Je kan ook wel even doorgaan. Gerano. Uh, even kijken. Lindsay, had ik het al gezegd? Nee, heb ik niet gezegd. Schwanet heeft er ook op gestemd. Mindy, Bed.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 Te groeien. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.